Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Vijf dagen na de zwaarts uit het puin gehaald. De jongen van 18 maakt het goed. Hij lag onder een ingestort gebouw van vijf verdiepingen. Hij beschermde zich tegen vallend puin door zich achter een motor te verstoppen. Volgens hulpverleners is die jongen er redelijk goed aan toe. In het Poolgebied worden twee Nederlandse onderzoekers vermist. Gisteren kwam er bij de autoriteiten in Canada een noodsignaal binnen... Op de plek waar het signaal vandaan kwam zagen reddingswerkers een eenzame hond. Die stond naast een groot gat in het ijs. De Canadese politie is bezig met een zoekactie naar de Nederlanders. Het leger heeft de komende jaren miljarden euro's extra nodig, zegt een raad die het kabinet adviseert. Door de bezuinigingen is de landmacht erg kwetsbaar geworden. De adviseurs zeggen in de Volkskrant dat er onder meer tanks en panzervoertuigen nodig zijn. Volgens de Raad wordt de veiligheid van Europa bedreigd door het conflict in Oekraïne en de opmars van de islamitische staat. Studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam bezetten opnieuw een gebouw. Het gaat om het service- en informatiecentrum in de binnenstad. De bezetters zijn het er niet mee eens dat 1 mei, de dag van de arbeid, vanaf dit jaar geen vrije dag meer is op de UvA. Het gaat goed met uitzendorganisatie Randstad. Door de aantrekkende Europese economie steeg de omzet met 12 naar 4,4 miljard euro. De netto-winst van Randstad kwam uit op bijna 60 miljoen. Dat was ook een stijging. Randstad is wereldwijd actief en staat in veel landen in de top 3 van grootste uitzendbureaus. Dan nog het weer. Vandaag geregeld zon, maar door de stapelwolken kunnen er ook wat buien vallen... In de loop van de dag is er ook kans op onweer en windstoten. Het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan wat bruggen open en daardoor staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. En op de A27 Breda, Utrecht, in beide richtingen voor de brug bij Gorkum 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Can't find it Thought you were sent from up above But you and me never had love So much more I have to say Help me find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 There's nothing left All gone and run away the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 You up, uptown funk you up, uptown funky you up, uptown funky you up. Funky up. Uh, I said uptown funk you up, uptown funk up. uh, you up. Uh, up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come um, on, dance, jump on it if you. Say Sometimes I feel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 Sta. Che idea, vale idee. Ehm, massa ma praat Bada un super Nu op je boek, hoe komt het? Een soort speciale. En in een ander oorlog, geen idee, vale idee. je niet vale idee. Nog veel een jaar langs. een kijk op jezelf gaat, dan weet je dat je in fondo van comfort zult moeten Nella tana l'ho portata, L'ho ho versato un'aranciata, lei s'ha fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava belle andata, m'ha baciato, l'ho baciata, A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. M'ha guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino suo rifata, ma sembrava una patata, l'ha chiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!